8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Griekenland, minst kredietwaardige land ter wereld. Opnieuw treinproblemen door Koperdiefstal. En Obama adviseert Wiener te vertrekken. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft Griekenland bestempeld als het minst kredietwaardige land ter wereld. De Griekse kredietwaardigheid is in één keer met drie stappen verlaagd. Het land is volgens de kredietbeoordelaar minder goed in staat om zijn financiële verplichtingen na te komen dan bijvoorbeeld Pakistan of het recent failliet gegaan Ecuador. S&P achterkans groot dat Griekenland voor 2013 failliet gaat. Volgens de Grieken houdt S&P geen rekening met de onderhandelingen die worden gevoerd met de EU en het IMF over onder meer een noodlening van 110 miljard euro. De Tweede Kamer discussieert later vandaag met minister De Jager over de financiële steun aan de Grieken.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 Voor de hoogste functie bij het Internationaal Monetair Fonds zijn nog twee kandidaten overgebleven. Het IMF-bestuur handhaafde de Franse minister van Financiën Lagarde en president Carstens van de Centrale Bank van Mexico. De topman van de Israëlische Centrale Bank, Fischer, is afgevallen vanwege zijn leeftijd. Hij is 67 jaar en volgens de regels van het IMF mogen kandidaten niet ouder zijn dan 65. De hoogste functie bij het Internationaal Monetair Fonds is sinds vorige maand vakant. Toen stapte topman strauss kahn op vanwege een seksschandaal... en wordt verdacht van verkrachting van een kamermeisje in een hotel in New York. Die MF-bestuur wil voor het eind van deze maand de opvolger van Strauss-Kaan bekendmaken. De Amerikaanse president Obama adviseert het in opspraak gekomen congreslid Weiner om op te stappen. Als ik hem was zou ik aftreden, zei Obama in een tv-interview.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 In een seksclub in Doetinchem is een prostituee doodgeschoten. De dader wist te ontkomen. De omgeving van de seksclub werd afgezet na het incident. Met een politiehelikopter werd naar de dader gezocht. Later op de avond hielden agenten twee verdachten aan in Arnhem. Er wordt onderzocht of zij betrokken waren bij de schietpartij. Verscheidene mensen waren getuigen van het incident in de seksclub. Ze zijn in een geblindeerde auto afgevoerd naar het politiebureau in Doetinchem om een verklaring af te leggen. Dat gebeurde volgens de politie onder meer om de privacy van de getuigen te garanderen. Het weer nog op de meeste plaatsen vrij zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten en oosten meer bewolking en kans op een lokale bui. Het wordt 18 graden aan zee en 22 in het oosten van het land. Morgen opnieuw vrij veel ruimte voor de zon, later buien. Na morgen bewolkt en behoorlijk buien. Vanaf vrijdag wordt het ook frisser. AMB Verkeersinformatie Het is een doodnormale ochtendspits... met de meeste files rond Utrecht en Rotterdam. Een paar files springen er echt uit. Het is druk op de A2 Maastricht-Eindhoven... tussen Nederweer en Knabbert-Leende-Heide. Langzaam rijden en stilstaan. Op de A4 staat een auto stil waardoor een rijstrook dicht moest bij dorp en Dat veroorzaakt 4 kilometer file vanuit Den Haag. Op de A7 is een ongeluk gebeurd van Heerenveen naar Groningen bij Marem. Een korte file daar. Op de A15 Rotterdam-Gorkum. Een lange file tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 8 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En de file op de A28 is ook de moeite. Van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusden zuid 10 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Dertien landen hebben inmiddels Libië. Daar de opstandelingen erkend als de legitieme regering. Nederland nog niet. Praten we zo over met minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. In Syrië, daar houdt de internationale gemeenschap zich aardig rustig. Laat maar weinig van zich horen. Terwijl het geweld tegen de opstandelingen daar geen grenzen lijkt te kennen. Nee, ik wil zeggen, duizenden Syriërs zijn dan ook de laatste dagen de grens overgevlucht naar Turkije. Op de vlucht voor het hardhandige optreden van het Syrische leger in de noordelijke gelegen stad yisir al sugur Het leger lijkt nu ook verder op te trekken naar andere steden in Syrië, zoals bijvoorbeeld de stad Marat al nouman We praten erover met Arabist Leo Kwarten. Meneer Kwarten, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u enig idee waarom ze nu ook naar andere steden trekken? Nou, het heeft er meer, uh, steeds meer uh, schijn van dat er een, uh, een grootschalige buiterij heeft plaatsgevonden in het uh, noorden van Syrië. Die is uh, begonnen uh, afgelopen week in uh, Shusha Er Zouden dus uh, leden van de militaire veiligheidsdienst die uh, zouden geweigerd hebben om te schieten op uh, demonstranten. En als uh, gevolg daarvan zouden ze een behoorlijk bloedbad hebben plaatsgevonden. Tussen enerzijds troepen die loyaal zijn aan president Bashar. En aan de andere kant uh, leden van de Veiligheidsdiensten en mogelijk ook nog muitende soldaten die dus uh, zeg maar de wapens weer zouden hebben opgenomen tegen de troepen van Bashar. Ja, want het oude verhaal was, in ieder geval dat wil de regering graag uh, laten geloven in uh, Damaskus, dat uh, inwoners van die stad uh, deze agenten hebben gedood. Ja precies, en, uh, en de gewapende groepen en, en dat soort zaken. Maar wat uh, daar natuurlijk nog bij komt is dat, uh, kijk de reden waarom mensen weigeren te schieten op uh, mensen die demonstreren op straat, is dat ze ook vaak band hebben met die mensen, wat er, dat er familiebanden zijn of dat er tri uh, tribale banden zijn, met andere woorden. Er is een muiterij die groter is dan slechts uh, zeg maar enkele tientallen uh, Soldaten die dus weigeren te schieten op demonstranten. Maar waarom wordt er dan naar andere steden getrokken? Want dat is me dan nog niet helemaal duidelijk. Nou ja, goed. Je hebt uh, vaker, kijk, als je, als je kijkt naar landen zoals Syrië. Het is niet zoals in Nederland. Als je het hebt daarover, over families, heb je het over, over families van uh, ja, 30, 40, 50 uh, leden met ooms. en, en alles wat, uh, wat erbij hoort. Die groepen zijn allemaal veel groter op het moment dat er iemand muit binnen het leger, dan wordt niet alleen die persoon aangepakt, maar wordt zeg maar, de hele groep aangepakt, de hele clan, de hele, de hele, de hele, de hele uh, familie. Het is ook een, een solidisch gebied, met andere woorden, dat zijn zeg maar, de groepen in Syrië waar de overheid het meest van te vrezen meent te hebben. En dat wordt dan direct met uh, wordt een tak uitgegroeid. Dus iedereen ondervindt van de conse consequenties. Ook al staan die mensen niet eens achter... Hm. Uh, zeg maar de uh, motieven van die, uh, van die muitende soldaten binnen het leger. Ja. Mijn Kwart, deze muiterij, deze desertie... hoe gevaarlijk is dat voor de regering, Assad? Aan de ene kant lijkt het ge gevaarlijk. Hè? Het lijkt een beetje zoals in, in Libië... dat uh, delen van het leger ineens zich keren tegen de overheid... en dan wellicht ook barakken gaan overvallen... Zich, uh, Zeg maar, een buit maken van, van wapens en dan werkelijk een grillja be, be beginnen tegen de overheid. Aan de andere kant zijn die elite-eenheden van Bashar al-Assad behoorlijk sterk. De, zijn broer Mahar al-Assad, dat is de man die zeg maar, de leiding geeft aan die elite-eenheden, die is nog behoorlijk sterk. En uh, moet je, ja, moet je het zeggen? Het is niet zo dat, dat het bewind van Bashar al-Assad op dit moment wankelt. Absoluut niet. Het is alleen dat ze veel meedogenlozer en veel sneller. Re re reageren dan hun, uh, hun collega in Libië. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja, de wereld lijkt niets te doen op dit moment. Hè. Um, terwijl volgens mensenrechtenorganisaties... er toch 1200 burgers gedood zouden zijn. We zien tienduizenden Syrische vluchtelingen... langs de syrisch turkse grens. Ja. Waarom gebeurt er niets? Waarom is er bijvoorbeeld geen resolutie vanuit de VN? Ja, het moeilijke met Syrië is dat het land heeft, uh, is zo ver, verbonden met zijn buurlanden... dat op het moment dat je grote druk gaat uitoefenen op uh, de regering Bashar al-Assad... dat je dan uh, niet weet wat je over, overhoop haalt. Syrië heeft grote invloed in Libanon, waar zoals ze weten Hez, Hez, Hezbollah zit. Uh, Hezbollah kan niet over, overleven zonder Bashar al-Assad, met andere woorden. Er kunnen vreemde, vreemde dingen gaan gebeuren in Libanon of vanuit Libanon jegens bijvoorbeeld Israël. Aan de andere kant, wat we ook hebben gezien de afgelopen week... is dat er uh, groepen pal Palestijnen vanuit uh, Syrië ineens te hoop lopen op de, op de Golan. Ineens uh, de grens oversteken, de bestandslijn oversteken met Israël. Zoiets heeft jarenlang niet, niet uh, plaatsgevonden. Iedereen was daardoor verrast. Met andere woorden, het was een teken van de, van de Syrische overheid... dat ze in feite zeggen van zet geen druk op ons... want er mm. kunnen vreemde, vreemde dingen gaan gebeuren. Het is puur een dreigement... En dat weerhoudt de internationale gemeenschap ervan om uh, zeg maar, uh, harde maatregelen te nemen tegen Bashar. Althans, net zo hard zoals ze dat tegen Gaddafi deden in Precies. Libië. Ja. Goed, Arabisch Leo Kwarten, dank voor uw analyse. Oké, okay, graag gedaan. Door naar minister van Buitenlandse Zaken, uh, Rosenthal. Minister Roosendaal, goedemorgen. Goedemorgen. Bestaat er, er een kans dat de internationale gemeenschap op korte termijn uh, strenger gaat optreden tegen Syrië? Uh, strenger waar het betreft sancties, uh, dat hoop ik wel en dat verwacht ik ook ten aanzien van militaire interventie is het antwoord niet aan de orde. Waarom niet? Omdat uh, Syrië, wanneer het uh, om de interne situatie gaat... dan uh, volledig uh, uit elkaar zou vallen... met uh, groeperingen die uh, met elkaar uh, volop uh, de strijd zouden aangaan. Het ligt daar dus heel anders dan uh, in uh, Libië. In uh, Syrië is het zo dat het regime volledig steunt op de Alawitische minderheid... En dan krijg je dus een Bijltjesdag die dwars door Syrië heen loopt. En dan de internationale situatie. Uh, Syrië is verknoopt met andere landen, zoals uh, uh, Iran ook. En voor je in de tweede heb je de lont niet alleen in het kruidvat van Syrië, maar in die hele regionale. Context. Nee, maar als we dan vergelijken met Libië... dan zien we toch ook dat de burgers de klos zijn. Uh, er zijn zo'n 1200 gedood, zeggen mensenrechtenorganisaties. We zien, hebben we met eigen ogen gezien en gehoord in het Radio 1-journaal... vele duizenden vluchtelingen langs de syrisch turkse grens. Hoe lang kan dat nog doorgaan? Wanneer is er voor u een punt bereikt waarop u zegt... dit kan niet meer, we moeten ingrijpen? Uh, dat, dat punt... Kijk, uh, het gaat hier niet alleen om, om de vraag... Uh, of je iets uh, verschrikkelijk vindt, want dat vinden we. Uh, ik heb uh, vorige week nog met uh, Syrië, Syrische Nederlanders bij elkaar gezeten... en toen heb, heb ik ook mijn afschuw over wat daar zich afspeelt uitgesproken. Ja, alleen daar hebben maar, burgers niet zoveel aan, hè, Nee, nee ja. maar um, uh, tegelijkertijd moet je ook, en dat klinkt heel hard... maar in de internationale verhoudingen moet je ook realisme uh, ten toon spreiden... En wanneer het uh, om uh, militaire interventie gaat... voor je het weet kom je letterlijk van het afschuwelijke kwaad... wat we nu hebben, naar een nog groter kwaad... en naar nog ergere toestanden. Hm. Dat is de afweging die je hebt te maken. Het klinkt cru, het is zo cru, maar zo is het wel. U zei net, aan strengere sancties valt wel te denken. Dat zit er wel in. Uh, waar moeten we dan aan denken? Dan moet je denken op een bepaald moment aan het, aan, uh, het soort van sancties... die we op dit ogenblik dus niet uh, hebben omdat we vrezen dat we daarmee niet het regime, maar de bevolking treffen. Dat is dus ook weer zo'n lastig punt. Ja, dan en dan heb, je natuurlijk, ja. dan heb je het natuurlijk over een, over een boycott, een embargo op, uh, op bijvoorbeeld olie. Goed, dan moeten we het ook even over Libië hebben, meneer Roosentaal. Want steeds meer Europese landen erkennen de rebellen, de opstandelingen in het oosten, als leiders van het land. Frankrijk en Groot-Brittannië deden het als eerste. Vorige week volgde Spanje. Gisteren deed Duitsland dat. Laten we even luisteren naar Guido Westerwelle, de minister van Buitenlandse Zaken. Voor ons is de Nationale Übergangsraad de legitieme vertreter des Libische volkes. Nou, Kleine vertaling, de Nationale Raad in Benghazi wordt door Duitsland nu als het gezag gezien, erkend als zodanig. Is Nederland daar al aan toe? Nee, Nederland is daar nog niet aan toe. En ik moet uh, u ook zeggen dat als u het heeft over steeds meer Europese landen, dan geldt dat op dit moment het uitsluitend het enkel gaat om Frankrijk, Italië en nu ook uh, Duitsland. Um, en uh, in Spanje, ben, hè? niet te vergeten. Ja, in Spanje ja. en in elk geval het Verenigd Koninkrijk, want dat hoor ik voortdurend dus niet. Maar laten we het erop houden dat voor de Europese Unie, en daar hoort Nederland bij, geldt uh, dat wij hebben afgesproken met elkaar om de uh, transitieraad in Benghazi te beschouwen als een cruciale gesprekspartner. Niet ja. minder, maar ook niet meer. Het gaat te ver wat u betreft, nog om ze te zien als erkend gezag. Ja, want uh, waar het om gaat is dat wij dus alles op alles moeten zetten met elkaar... om ervoor te zorgen dat er een, een, een raad is... die eh, echt representatief dan is voor heel Libië. En eh, wat dat betreft ligt het accent natuurlijk nu nog steeds... op het oosten van Libië. En wat we per se moeten voorkomen is... dat eh, we een eh, raad hebben, een gezag hebben... dat eh, vooral het accent heeft in het oosten... en dat dus geen banden heeft... Met uh, uh, andere delen van Libië en ook niet met de tribale leiders in Libië. Ja. Want dan komen we precies uit waar we niet uit willen komen in de politieke uh, nafase. En dat is uh, uh, verdeeld uh, een, een verdeeld Libië. Ja. We moeten juist naar streven dat al die groeperingen toch bij elkaar komen. zodat we tot, tot een uh, uh, inderdaad een machtsoverdracht kunnen komen die Libië bijeenhoudt. Maar minister Rosendal, vindt u dan dat uw Duitse collega te verbarig is? Uh, ik vind dat uh, voor Frankrijk, Italië, Spanje en uh, Duitsland geldt... dat ze zich beter zouden kunnen houden aan de lijn... die we met in de Europese Unie met z'n 27 overigens, dus ook hen erbij, hebben afgesproken. Je moet dat samen doen. Ja, je moet dat samen doen en je moet er dus, uh, uh, uh, vooral uh, op uit zijn om die representativiteit van die transitieraad groter te maken. Dat is ook wat trouwens afgelopen week in Abu Dhabi... door de internationale contactgroep die de politieke ontwikkelingen moet, moet pakken... Uh, is uh, doorgesproken en afgesproken. Ja. Het is ons duidelijk. Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Goedemorgen. Goedemorgen zo dadelijk steunt de P van de A de miljardensteun aan Griekenland, of niet? We vragen het aan Ronald Plasterk straks. Eerst naar René Passet, met nog steeds een gewoon ochtendspitje, René. Ja, maar wel een lange file op de A15, Lara, van Rotterdam naar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd bij Gorkum. Het is alleen blikschade, maar het wacht is op de Berger. En dat duurt nogal, want er zaten inmiddels 10 kilometer. De staart van de file is beslied recht west En voorlopig is de ook nog steeds dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Verschijnt vandaag een rapport over de veiligheid op parkeerplaatsen langs de snelweg. Hoe dat beter kan, vooral voor de vrachtwagens en vrachtwagenchauffeurs. Daarom schakelen wij nu met onze eigen chef parkeerbeheer. En voertuigcriminaliteit Mark Robin Visser, die staat ergens langs de A16, toch? Mag ik u even iets vragen? Mag ik u even iets vragen? Ja. Komt u vaak op parkeerplaatsen als deze? Weinig, weinig, weinig of nooit. Want uh, dit is een openbare parkeerplaats? Ja. Ik zie wel camera's staan, maar voel je je hier een beetje veilig met, met je vrachtwagen? Ik wel hoor. Ja? Geen probleem. Ja, u heeft nou een lege vrachtwagen, maar als u nou een hele dure lading zou hebben, zou u hier dan de nacht willen doorbrengen? Niet zo gauw, denk ik. Nee. nee. Maar, waar zou u dat wel doen? Nou, eerder op een bewaakte parkeerplaats. Ja. Liever bewaakt met een hek eromheen? Ja, precies. Oké. Okay. Nou, u heeft nou een lege vrachtwagen. Ik zou zeggen, ga maar laden. Goed zo, dank je. Goeie reis. Doei. Met de vlam in de pijp. Kom, ik krijg ineens dat liedje in mijn hoofd, zeg. Ik ga je een ongelooflijk verhaal vertellen. Het gaat niet over vrachtwagens, maar het is wel een heel toepasselijk verhaal bij dit, uh, bij dit onderwerp. Ik geloof in het zelf niet toen ik het hoorde. Mijn collega Menno Remeyer maakte een aantal jaren geleden een reportage over diefstallen op uh, parkeerplaatsen langs de snelweg. En uh, dit is wat er gebeurde. Luister maar. Even rustig kopje koffie nemen, meneer. Dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Ik zag uw auto hiernaast staan. Dat Klopt. Ja. Weet u dat hier uh, auto's uh, leeggeroofd worden? Die worden volgens mij niet alleen hier leeggeroofd, maar op andere plaatsen ook. Ja, Klopt. En weet u wat voor auto's? c alleen zeker. Nee. Ja, is... nee, maar wel auto's met tassen erin. En jasjes. Ja. Ja. Nou, heb ik even gekeken met een lampje. Ja. Er heeft al een tas in staan, houdt een jasje in. Ja. Het is binnen een paar seconden is het gebeurd. Absoluut waar. Dan mis ik een tandenborstel en een schone onderbroek. Dat risico durft u wel te nemen? Jawel, als ik een laptop achter heb liggen, dan ziet niemand die. Of ik neem hem eruit. Dat is waar. Ja. Ja, dus u bent zich wel bewust van wat u in de auto achterlaat? Absoluut, ja. Zeker weten. U kunt er rustig een kopje koffie binnen drinken? Dat durf weer rustig te halen, ja. Dat duurt 60 seconden Dan ben ik en dan ga ik rustig verder. En dan kom ik bij mijn eigen auto. Nou, luistert u maar mee. Glas. En wat is er allemaal weg? Laptop weg en nog meer, uh, nee, alleen de laptop is, uh, is weg. Zo te zien. En de rest ligt er nog in. Ook vuile sokken en een perexe schoenen. Balen. Zo sta je in je reportage anderen erop te wijzen dat ze wel heel stom zijn om een laptop in de auto te laten. Maar sta je zelf je autoruit dicht te plakken. Het wachten op de politie. Arme, arme, arme Menno. Gelukkig had hij plakband bij zich en is die een beetje handig. Maar je begrijpt, ik sta hier langs de A16, ik hou mijn auto uh, in de gaten. Want uh, ja, dit is een openbare parkeerplaats. Bij Menno ging het om één laptop, maar stel je je nou voor dat je een vrachtwagen vol met laptops hebt... Dan kan je gewoon beroofd worden en bedreigd. En dat zijn allemaal hele nare dingen. Daar is een, een rapport over geschreven. Dat wordt straks aan minister opsteld van Veiligheid en Justitie aangeboden. En dan maar hopen ja, dat er wat verbetert. Want dit is iets wat al jaren speelt de veiligheid op parkeerplaatsen langs de uh, snelwegen. Straks na half negen spreek ik daarover met iemand van uh, de club van, uh, van verladers en uh, uh, transporters. Dat is uh, Transport en Logistiek Nederland over uh, de veiligheid op parkeerplaatsen. Voertuigcriminaliteit, daar heeft Mark Robin Visser het over vanochtend. Het geduld van de Tweede Kamer raakt op het Griekenland. De toon tegen de Grieken wordt steeds harder er moeten strenge voorwaarden komen, waarschuwde minister De Jager vorige week. Maar hij voorspelt ook grote schade voor Nederland als we de Grieken niet helpen. Vandaag debatteert de Kamer over de kwestie. De Partij van de Arbeid kan de minister aan een meerderheid helpen. Maar ja, ook die partij is kritisch. Ronald Plasterk, financieel woordvoerder van de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt die steun er wat u betreft? Nou, dat hangt er toch nog vanaf van, van een aantal hele grote vragen. Um, als ik er zomaar twee noem... Um, de regering schrijft nu dat, dat, uh, um, uh, dat er is besproken dat de Grieken nu orde op zaken gaan stellen. Ze gaan bijvoorbeeld belasting betalen. En het ook echt betalen. Uh, en nog een paar van dat soort uh, plannen. Maar ja, we hebben natuurlijk wel eens eerder plannen gezien. En ik wil nou toch echt ten eerste weten hoe we nu weten dat, dat ze dat wel echt gaan doen. Mm -hmm. En eigenlijk ja, heb ik er niet meer zoveel vertrouwen in. Ik zou toch, uh, om het zomaar op de, op de mooie ogen te geloven. Dus ik wil dat we ook een, een procedureafspraak maken dat als ze daarmee niet op het goede tijdschema dat doen... dat we dan alsnog de steun stoppen. Hm. Dat zo... is de eerste voorwaarde. Ja. En de tweede is dat ik denk dat, dat nu toch in de eerste plaats... ook de, de uh, particuliere beleggers, de banken... die hebben ooit in Griekenland hun geld geïnvesteerd. Het mag niet zo zijn dat dat geld nu langzaam daar wordt weggetrokken... en dat we in plaats daarvan nou het geld van de Nederlandse belastingbetaler gaan brengen. Dus ik wil toch dat die ja, op enig moment um, zich gaan realiseren... dat ze dat geld niet meer helemaal terugkrijgen. Ja, weet u dat wel zeker dat u dat zou graag wilt? Want dat heeft ook grote gevolgen op de, op de beurzen natuurlijk. Hè? Als die particulieren zich daar ook mee gaan bemoeien. Ja, het heeft, dat is waar. Maar het heeft ook grote gevolgen op de beurzen. Als iedereen weet dat mensen obligaties uit Griekenland hebben... die eigenlijk maar de helft waard zijn van wat ze waard zijn. Ja, maar goed, dan gaat iedereen zich verzekeren... en dan wordt dat allemaal ook weer heel erg duur. Ja, maar dat wordt dus ook steeds duurder. Dus mijn vraag aan de minister zal ik zijn, is die niet met me eens dat het, naarmate dit langer gaat duren, dat het bedrag steeds verder oploopt, dat die schulden steeds meer een, een probleem van de overheden worden en daarmee van de burgers van de landen worden. Um, en dat het dus goed zou zijn dat het toch op de een of andere manier geherstructureerd wordt. Want de minister schetst nu in zijn brief een heel zwart scenario. herstructureren. dat betekent dus inderdaad afboeken op die schulden. Hij zegt dat als dat op een ongeordende manier gebeurt... als we gewoon van vandaag op morgen zeggen... iedereen is de helft van zijn centen kwijt. Ja, dan, dan ontstaat er een grote chaos. Dat ben ik ook wel met hem eens. Maar wat hij niet bespreekt is de mogelijkheid... dat dat op een geordende manier gebeurt. Hm. Nou um, zegt PVV-leider Wilders over die brief van de jager. Hij doet aan pure bangmakerij. Wat vindt u daarvan? Want u heeft het ja, zelf ook over een, over een zwart scenario. Hè? Is, is die te negatief, de minister? Nou kijk, niemand weet dat. Niemand heeft... Een, een, een, een, een, ik heb vanochtend alweer drie economen gehoord op de radio en gelezen... de kranten die daar weer verschillend over denken... over de mate waarin die crisis nou kan overslaan... Maar... naar Portugal, Ierland, Spanje. Um, en um, je moet als politicus inderdaad... Dan, als je verschillende adviezen krijgt... en niemand kan de toekomst voorspellen... dan moet je wel rekening houden met ook de zondere scenario's. Want... We hebben, we hebben bij de eerdere crisis ook gezien... zoiets kan zomaar heel erg uit de hand lopen. Ja, en dan is de schade voor Nederland inderdaad erg groot. Ja, toch zegt Ivo Arnold, want die heeft u dan vanochtend bij ons gehoord... Nee, hoogleraar monetaire economie, dat die besmetting wel mee zal vallen... maar dat we toch eigenlijk geen keuze hebben... en toch eigenlijk Griekenland wel moeten steunen. Ja, dat was een van die drie. En ik ja. was vanochtend uh, een econoom uit Tilburg... die, die, die dat besmettingsgevaar weer benadrukt. De eerdere economen, uh, een aantal, bijvoorbeeld uit Amsterdam, hebben dat ook benadrukt... Um, ja, en, en kijk, het is, het is massapsychologie. En psychologie is al, al een hele moeizame wetenschap. En dan nog eens massapsychologie. Mm. <laughs> dus niemand weet dat zeker. Nee, maar de vraag is eigenlijk, is het wel een optie om het niet te doen? Nou, ik, ik, dat, dat zou een uh, hele uh, negatieve gevolg hebben. Maar je moet je daardoor niet laten gijzelen. En je moet dus wel je eigen voorwaarden stellen. En ja, als je voorwaarden stelt, betekent dat altijd dat je zegt... Nou, daar moet toch aan voldaan worden. Anders doen we voorlopig niet mee. Ja. Dat heeft overigens de Duitse Bondsraad uh, vorige week ook gedaan. Um, die hebben ook gezegd, laat nou eerst de banken maar uh, hun bijdrage leveren. Anders dan, dan, dan valt er met ons niet door te praten. En ik denk dus dat we vandaag een dergelijke uitspraak... ook zeker moeten meegeven aan minister De Jager. Precies, en dat zult u doen in het debat in de Tweede Kamer. Ja. Meneer Plasterk, hartelijk dank voor uw toelichting. Dan. Goedemorgen. De recessie heeft veel ICT-bedrijven op hun plek gezet. Voor ons blijft die plek bovenaan. Capgemini staat met trots bovenaan in de categorie maatwerksoftware, outsourcing, consultancy en detachering in de managementteam ICT-gids 2011. Capgemini. People matter. Results count. Broodje bleker. Dat is lekker. Straks verkrijgbaar in alle viswinkels. Een zacht wit kadetje, knapperige vissenstukjes, stukjes oei, werd lekker zuur in en uh, geen vis.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 twee kandidaten over voor hoogste IMF-functie en Obama adviseert Wiener om af te treden. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Voor de hoogste functie bij het Internationaal Monetair Fonds zijn twee kandidaten overgebleven. De Franse minister van Financiën Lagarde en president Carstens en die is van de Centrale Bank van Mexico. De topman van de Israëlische Centrale Bank, Fischer, is afgevallen vanwege zijn leeftijd. Volgens de regels van het IMF mogen kandidaten niet ouder zijn dan 65 en Fischer is 67. Het IMF-bestuur wil voor het eind van deze maand... de opvolger van Strauss-Kaan bekendmaken. Op twee trajecten in Nederland is het treinverkeer vertraagd... door Koperdiefstal. Zowel tussen Diemen-Zuid en Duivendrecht als tussen Breda en Rozendaal hebben Koperdieven vannacht toegeslagen. Leidingen zijn vernield, treinen moeten langzamer rijden... in verband met veiligheidsmaatregelen. En een aantal spoorwegovergangen is dicht. En er zijn vertragingen op het spoor. Zo meteen meer in deze uitzending.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 En dat was de eerste keer dat de president reageerde... op de rel rond zijn democratische partijgenoot. Wiener erkende vorige week dat hij seksueel getinte foto's... en berichtjes via Twitter had verstuurd. Ook andere democratische leiders hebben Wiener aangeraden... te stoppen als congreslid. Maar die heeft die oproepen naast zich neergelegd. Hij doet wel tijdelijk een stapje terug. Jonge wetenschappers vinden de bezuinigingen van het Rijk... op fundamenteel onderzoek kortzichtig. De Jonge Academie van de KNAW schrijft dat in een protestbrief... van het kabinet... Die vindt dat wetenschap vooral moet worden ingezet voor commerciële toepassingen. De jonge academie vindt dat juist geïnvesteerd moet worden in onderzoek en vernieuwende ideeën, zegt Appie Sluis, een van de briefschrijvers. Over periodes van tientallen jaren moet je dus goed investeren in mensen om ze ten eerste heel goed op te leiden zodat ze creatief kunnen denken. En ten tweede moet je op het moment dat, dat creatieve dingen met goede nieuwe dingen komen, die moet je kunnen stimuleren. Het kabinet wil 350 miljoen euro voor fundamenteel onderzoek overhevelen naar topsectoren die de Nederlandse economie sterker maken. En de jonge wetenschappers zien daarmee bepaalde onderzoeksgebieden verdwijnen. In die topsectoren is het zo dat ze heel veel vakgebieden, eigenlijk verreweg de meeste vakgebieden, gaan uitsluiten. Nou, dat wil dus zeggen dat je op die vakgebieden geen innovatie meer gaat uh, doen. De jonge academie van de KNAW vindt dat dat ten koste gaat van de kwaliteit en de keuzevrijheid van de wetenschap. Veel lagere en middelbare scholen bezuinigen op het aantal leraren... blijkt uit een onderzoek naar de effecten van de bezuinigingen door het Rijk. In het basisonderwijs zegt 86 procent te bezuinigen op het aantal leraren. En in het voortgezet onderwijs is dat ruim drie kwart. Volgens Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad, is dat onvermijdelijk... Het betekent minder leraren. Het betekent grotere klassen. Het betekent minder ondersteunen. Het betekent ook minder management. Uh, leerlingen kunnen vaak minder kiezen uit die zogenaamde keuzevakken. Soms ook minder steunlessen. En dat raakt hoe dan ook de kwaliteit van het onderwijs. Ja, dat is onvermijdelijk. En behalve op het aantal leraren wordt ook bezuinigd. op ICT-apparatuur, ondersteunend personeel. en onderhoud van gebouwen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. Het weer knapt langzaam op, de buien trekken naar het oosten weg en de zon komt langzaam tevoorschijn. De rest van de dag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af en is er slechts een kleine kans op een bui in voornamelijk het zuidoosten van het land. Temperaturen vandaag van zo'n 18 graden aan zee en 20 tot 22 graden in het binnenland. En er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. Vanavond is het droog en klaart het op. Vannacht koelt het af naar zo'n 8 graden in Groningen tot 12 tot 14 graden in Zeeland. Morgen woensdag dan draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en voert zachte lucht aan. Niet alleen zachte lucht komt onze kant op, ook bewolking en buien. In de ochtend zonnig en droog, in de middag bewolkt en buien in de zuidoostelijke helft van het land. Het wordt warm morgen met temperaturen van zo'n 20 graden aan zee en 3 tot 24 graden in het oosten van Nederland. AMB-verkeersinformatie. 160 kilometer file staat er nu. Op de A7 Groningen-Herenveen gebeurde een ongeluk. En daarom tussen Boerakker en de Afrit-Friese Palen 5 kilometer. Ook een opvallende file op de A15 Rotterdam-Gorkum. Na een ongeluk bij Gorkum 10 kilometer. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Ten slotte de A28 Zwolle-Utrecht. Die file springt er ook uit. 15 kilometer staat er tussen Strand-Nulde en Leuste-Zuid.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 Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Koperdieven hebben afgelopen nacht op verschillende plekken... langs het spoor weer toegeslagen. U hoorde dat ook al in de verkeersinformatie... vanwege de vertragingen op het spoor. Uh, Michiel Heten van ProRail, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de schade? Nou, de schade zijn we nu aan het inventariseren... maar uh, vooral de overlast is uh, bijzonder groot. Zowel voor treinreizigers als voor weggebruikers. En hoe komt dat? Is er zoveel weggehaald of is het zo'n belangrijk traject? Nou, het, het koper is heel belangrijk. Uh, dat wordt gebruikt voor het aansturen van seinen, wissels en overwegen. Uh -huh. En bijvoorbeeld de etteleur. Daar is enkele tientallen meter uh, koper gestolen. En daardoor uh, gaan alle uh, uh, spoorsystemen op in de stand veilen. Dus seinen op rood en overwegen gaan automatisch dicht. Dat betekent dat treinen uh, stapvoets uh, moeten rijden... Om te voorkomen dat ze iemand aanrijden die bijvoorbeeld bij een dichte spoorbomen tussendoor probeert te laveren. Ja, en dat, dat levert echt heel veel vertraging op. En dat gaat ook nog enkele uren duren. En voor weggebruikers betekent het dat ze moeten wachten voor gesloten spoorbomen. En die voorlopig nog niet omhoog gaan. Mm. U hebben u vrijdag ook gesproken. Toen ging het uh, over het inzetten van beveiligers samen met honden tegen de koperdiefstal. U was uh, zeer enthousiast. Uh, nog steeds. Nog steeds. Want ja. Dit heeft het dus niet weten te voorkomen. Nou, dat klopt. We hebben uh, niet in heel Nederland bewakers met honden rondlopen. Dat zei u al. Want we hebben 3000 kilometer spoor in Nederland liggen. En het is voor ons ondoenlijk om, uh, om de kilometer een bewaker met een hond te hebben staan. Dus we zijn er uh, vorige week mee gestart. We hebben een proef mee gedaan met die bewaker met honden. Toen is het, echt het aantal koperliefstallen gewoon naar nul gereduceerd. En dat zetten we nu op een aantal trajecten in waar, waar heel veel koper wordt gestolen... Helaas is het zo dat koperdieven overal kunnen toeslaan en dat ook doen. Ja. Dus het blijft in zekere zin een kat- en muispel ja, En wij dat... blijven ook onze inzet opvoeren. Ja, maar dat zeiden wij vrijdag al, nou, het Eten. Ja. Uh, daar waar u nu staat, ja, kan je koper uh, stelen. Nee, dat, dus dan blijft u bezig, denk ik dan. We blijven ook bezig. Uh, Progel is niet in het leven geroepen om uh, misdadigers op uh, te sporen. En uh, dat koper dieven, we hebben het hier echt over professionele bendes... En vandaar dat we ook de hulp in hebben geroepen van professionals, hè, bewakers, bewakersbedrijven mm. met honden. Maar het blijft een uh, moeilijk gevecht. Dat is absoluut zo. Bent u tevreden over, over de steun of de inzet van uh, politie en justitie en bijvoorbeeld ook uh, de ijzer of de metaalhandel? Nou wat het eerste betreft, uh, daar zijn we zeker blij mee. Uh, we begrijpen heel goed dat ook de politie niet om de kilometer uh, kan gaan uh, posten. Want die krijgen wel meer taken op een bordje liggen. Mm. En uh, af en toe uh, heeft de politie ook zeker succes met het oppakken van uh, koperdieven. Uh, wat betreft de metaalbranche we onlangs, uh, zijn we nu in gesprek met het ministerie... om te vragen dat zij een uh, identificatieplicht invoeren voor uh, verkopers van koper. En dus dat ook de metaalinkopers uh, uh, een inkoopadministratie gaan bijhouden. En komt daar iets van terecht? Nou, daar zijn we nu over in gesprek. Aha. En willen ze wel? Dat weten we niet. We voeren nu het gesprek met het ministerie... Want misschien zou je zoiets moeten verplichten. Ja, oké. Okay. Verplichte identificatie dus bij de ijzer- of metaalhandel. Ja, en ook hiermee zullen we het niet misschien helemaal uitbannen... maar ook een kleine beetje helpen, hopelijk. Ja, want de schade is weer aanzienlijk, ook vanochtend. Michiel Heten van ProRail, hartelijk dank. Graag gedaan. Dan naar uh, een, een Nederlandse filmmaakster, Frankrijk eert Hedy Honigman... in november met een groot retrospectief in het uh, Centre Pompidou in Parijs. Honigman is bekend van onder andere de film Hersenschimmen... en veel documentaires zoals bijvoorbeeld Forever... over het Parijse kerkhof Père Lachaise. Er ligt onder andere componist Chopin begraven... waar deze jonge pianiste regelmatig langsgaat. Mijn vader is um, zeven jaar geleden... Hij liever Chopins muziek, very much. Every time I play Chopin, I, I feel, I'm dedicating to that piece to my father. Fragment hoorde u uit de documentaire Forever. Mevrouw Honigman, goedemorgen. Goedemorgen. Een retrospectief in het Centre Pompidou. Wat betekent dat voor een filmmaker? Een uh, grote eer. Ja. Dat, dat betekent het. Uh, ja, kwam het... En, en, en, en denk ik, gewoon uh, nieuw, nieuw publiek die naar je films komt kijken. Dat is misschien nog wel net zo belangrijk. Ja, absoluut. Voor de filmmaker zeker. Wat uh, gaat er precies gebeuren in het Centre de Pompidou? Um, nou, het respectief begint op 5 uh, november. En er zijn 15 voorstellingen. En van die 15 kan ik uh, drie wijden aan. Uh, aan iemand anders, dat heet een carte blanche. Um, en ik kan zelf kiezen, nou, op dag uh, A, deze film, okay. en op de tweede dag, nou, kan ik zelf kiezen en, de, uh, uh, en voor de rest worden mijn films vertoond. Aha, en we, heeft u al een keus gemaakt voor de, de films die u mag uitkiezen? Uh, nee, nog niet. Ik ja. weet zeker dat ik gewoon uh, een, een Spaanse film van uh, meneer Erice. El Sol Membril. Die is al je Nederlands vertoond in de cineclub. Die ga ik zeker nemen. Oké, okay. de andere twee weten we nog niet. Sorry? Nee, gaat u maar door. Ja, we, uh, zal, zal ik even vragen waarom ze nou bij u terecht zijn gekomen? Weet u dat? Waarom hebben ze u uitverkozen? <laughs> Omdat ik goed ben. <laughs> ja, dan, ja. Duidelijk, hè? Dat nemen wij wel aan, jammer. Nou ja, nee, ik, ik heb gewoon. Uh, um, nou, dit is wel raar ja, om het zelf te zeggen, Ja, maar ik word beschouwd als een van de beste documentaire makers van, van Nederland. Dus uh, na het Museum of Modern Art in New York en uh, Berlijn en San Francisco en uh, Toronto, dan uh, heeft Pompidou uh, besloten om een uh, retrospectief van mij te wijden. Dus dat, nou, ja. Ja. Dus, dat kan ik zeggen. Het is wel tijd. Nou, en er, zijn ook, um, er zijn al eerder een paar van mijn films in de bioscopen geweest in Parijs. Dus ik ben niet, geen onbekende in Parijs. Hmm. Gaat u zelf ook nog naar Parijs toe? Ja, ik, uh, ik ga al een paar dagen, want in diezelfde periode ben ik, uh, ben ik aan het monteren. En, okay. Een andere film, een serie aan het monteren. Ik ben benieuwd naar hoe ze uw naam gaan uitspreken in uh, Frankrijk. Sorry? Ik ben benieuwd hoe ze uw naam gaan uitspreken in Frankrijk. Ja, nou... Dat... Ik ook. <laughs> Want uh, die zal het zijn. En die, die Onikman... Die Honigman, nou, ja. We wachten het rustig af. Ik wens u veel plezier in het Parijs. Nou, dank u wel. En succes. Hedy. Heddy te zien dus in het Centre Pompidou in Parijs vanaf november. Straks hoort u meer over de pogingen van Frontex, internationale douaneorganisatie... om Afrikaanse vluchtelingen te onderscheppen. Correspondent Rob Zoutberg, voer mee op controle. Nu eerst de verkeersinformatie bij de ANWB. René Passet met een paar hele lange files. Ja, de A12 bijvoorbeeld, Oberhausen-Utrecht... tussen zeven naar Klopert-Waterberg, acht kilometer... En ook op de A28 Zwolle-Utrecht tussen Strand Nulde en Leusen Zuid... 15 kilometer file. Nou, je ziet eigenlijk ze file altijd wel de moeite... maar je merkt toch echt dat er nog wat vakantieverkeer terugkeert vanaf de Veluwe... wat voor extra drukte zorgt. De Thomassen tunnel, daar zat een vrachtwagen stil in de tunnel vanaf de maaslakte. Ik heb het over de N15A15... Er zat twee kilometer file inmiddels, want er zijn twee rijstroken dicht. En ik had het eerder vanochtend over die koperdiefstal op het spoor. Nou, dat, ze hebben blijkbaar nogal wat gestolen tussen Schiphol en Duivendrecht. Want de vertraging daar gaat tot uh, vier uur vanmiddag duren. Ja. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Hebben, ja, ja, ja. Ja. Ja, hebben we net kunnen horen van ProRail dat dat inderdaad nog enige uren kan duren. spoorwegovergangen staan namelijk ook op veilig en blijven dicht. Over veilig gesproken. Wij gaan naar de parkeerplaats. En naar onze eigen chef parkeerbeheer, Mark Robin Visser. Er wordt heel wat gestolen op parkeerplaatsen. En dat duurt al jaren, Mark Robin. En er gebeurt te weinig. Gaat dat nou veranderen, denk ik? Nou, dat zou ik als chef-parkeerbeheer ook wel eens willen weten. Gaat dat nou veranderen? Want ik ben eens eventjes in de cijfertjes gedoken. De afgelopen jaren is er toch gemiddeld zo'n 350 miljoen euro schade. Dat betekent schade aan vrachtwagens. Gestolen vrachtwagens, maar ook gestolen vrachten. En eigenlijk is dat getal van die 350 miljoen... Is al een flink aantal jaren gewoon ongeveer hetzelfde ieder jaar. Meneer Sackers, u bent van Transport en Logistiek Nederland. Hoe kan dat nou, dat dat, dat allemaal jaren zo, zo is... Goedemorgen. Ja, een feit is in ieder geval dat gedurende zeer lange tijd de verzorgingsplaatsen, met name langs de snelwegen, niet veilig zijn. En je ziet dat er jaarlijks grote sommen geld mee gemoeid zijn. Zowel schade als het ontvreemden van spullen uit vrachtauto's. Dat het zo'n 350 miljoen blijft, ja, wijst misschien op dat het ja, ergens op een bepaald maximum kan. Ja. Zitten. Uh, je moet je voorstellen dat naarmate ladingen waardevoller zijn, dat het naar de toekomst toe alleen maar meer wordt als we niet een vuist gaan maken. Ja. Vandaag uh, presenteert u een rapport aan minister Opstelters dus van uh, Veiligheid over deze situatie. Uh, als ik nou eens even kijk naar wie er allemaal mee te maken hebben, dat is behalve de minister, dat is dus de overheid. zijn jullie als transporteurs daar natuurlijk bij betrokken. Verder heb je natuurlijk ook de verzekeraars, die gaan ook over het geld en het verzekeren van lading enzovoort. En eigenlijk, ik heb de indruk dat die allemaal een beetje naar elkaar staan te wijzen. De bal naar elkaar toespelen. Nou, dat is uh, nou juist wat we in de afgelopen maanden niet gedaan hebben. We hebben uh, met een, uh, heet dat, mooie stuurgroep... met een, met een groep uh, van directeuren-generaal van drie ministeries... Uh, een vertegenwoordiger van de EVO, dat is de Verladersorganisatie... van het Verbond van Verzekeraars en van Transport en Logistiek Nederland... hebben we eendrachtig bij elkaar gezeten... om te komen tot een advies in de richting van de minister. Hoe moeten wij in de komende jaren ervoor zorg dragen dat verzorgingsplaatsen... dus parkeerplaatsen met benzinepompen, zoals we die kennen langs de snelwegen... dat die veilig gaan worden. De reden daarvoor is dat we in Zuid-Nederland een project hebben. Deze parkeerplaats waar wij samen staan, is daar onderdeel van. Ja, we staan hier langs de A16. Ik zie ja. hier camera's staan. Ja, en dat, je moet je voorstellen dat dat hele slimme camera's zijn. Moderne technologie. En we hebben geconstateerd dat op al die plekken... waar we dat van Venlo naar Rotterdam aan doen... dat daar ladingdiefstal naar nul is gereduceerd. Nou, ik heb al een klein ideetje wat er in dat rapport van u komt staan. Maar daar mogen we verder nog niet veel over zeggen. Maar toch bedankt dat u mij dit even als chef parkeerbeheer hebt meegedeeld. Alexander Sakkers van Transport en Logistiek Nederland. Heel graag gedaan. Mark Robin Visser, jou ook bedankt. Bijna de voor negen. De Europese Unie probeert vluchtelingen te onderscheppen die op weg zijn naar Europa. Daarvoor is de Frontex-operatie ingesteld. Zoals voor de Spaanse kust bij Almeria, waar geprobeerd wordt om Afrikaanse vluchtelingen te onderscheppen. Daaraan doen 170 Nederlandse militairen mee. Correspondent Rob Zoutberg mocht even meevaren aan boord van, de deel van een van de deelnemende mijnenjaar. Ja, brug begrepen, dan kan hij losgegooid worden. Varen jullie al lang in dit gebied, hè? We waren nu een week in het gebied. We zijn vorige week gearriveerd hier. We zitten nu een week aan het patrouilleren. Indruk tot nu toe? Het kan je behoorlijk waaien. was onze binnen en Hilbert is aan boord. Ja. We zijn inmiddels al een stukje de haven van Almeria uitgevaren. We zijn hier vandaag te gast aan boord van een van de Nederlandse schepen. Die deelnemen aan de grote marine operatie in de Middellandse Zee. De Frontex operatie. Een operatie die op papier de bescherming van de Zuidgrens van Europa voor ogen heeft... maar natuurlijk in de praktijk natuurlijk voornamelijk bedoeld is om vluchtelingenbootjes tegen te houden, te stoppen. Op een of andere manier die stromen in te dammen. Met uh, een tweetal mijnenjagers en het torpedowerkschip uh, Mercure uh, proberen we hier uh, een maand lang te patrouilleren op de open zee... En op het moment dat wij bootjes zien met, uh, met vluchtelingen... dan uh, zullen wij uh, deze zo snel mogelijk doorgeven... aan het internationaal coördinatiecentrum in Madrid... waar vandaan uh, de Guardia Civil aangestuurd wordt... om uh, deze vluchtelingen te onderscheppen. Peter Bergen van Henegouwen, u bent zoals dat heet... commandant van de taakgroep die hier namens de Nederlanders... in de Middellandse Zee patrouilleert. Gaat het u aan het hart de taak die u moet uitvoeren... Als je beseft dat deze mensen huis en haard verlaten hebben en alles in het werk stellen om een hele gevaarlijke oversteek hier te doen in kleine bootjes, dan kan je zonder meer zeggen dat ja, deze mensen die, die moeten op de een of andere manier geholpen worden. Wij zorgen dat ze gewoon veilig door de Civil opgevangen worden en dan pas in het Europese vasteland verdere afhandeling krijgen. Er de bijna ontspannen sfeer aan boord van Hare majesteits Zirikzee. Aan de overkant, je kan het bijna niet zien, ligt Afrika. Dat betekent dat immigranten 24 uur nodig hebben als ze de oversteek zouden willen maken. Maar dan staan ze halverwege op deze schepen van de Nederlandse marine. De zaak heeft die bootjes te stoppen. Dit is de Apple Micro roger. We zijn even naar de ingewanden van het schip gelopen... waar matroos Noorlander bezig is met het prepareren van duikspullen. Dit zijn spullen die jullie meestal gebruiken uh, op zoek naar mijnen. Hè? Een van de voornaamste taken van dit, uh, van dit schip. Maar nu krijg je ook met mensen hier te maken... die je misschien uit zee moet redden. Ben je daar voorbereid? Nou, je, je zal er nooit helemaal voorbereid zijn. De kans is natuurlijk groot dat uh, ze om een of andere reden overboord uh, over gegaan zijn. En ja, dat ze misschien toch overleden zijn of iets dergelijks. Nou, daar zul je je nooit toch helemaal op voor kunnen bereiden. Hoe train je daarvoor? Ja, het is misschien een knop die je om moet zetten. Ik weet het niet. Maar ja, je wil gewoon die mensen die hebben ook familie. Je wil ze zo snel mogelijk het water uit hebben. En ze zorgen dat ze weer aan boord komen en misschien toch. Ja dat je er toch iets mee kan doen. Maar geen makkelijk werk? Um, het zal makkelijker zijn om, om op een bom of een mijn te duiken. Dat sowieso. Medula, medula. Dit is Bravo One, krijg Krijg We te zien hoe het zou kunnen gaan. Dat betekent er wordt een rapport 102. gemaakt vanaf de brug... dat er een bootje met immigranten gesignaleerd is... dat er één, twee bootjes liggen... Aan de voor- en achterkant van het schip staan mensen met automatische wapens klaar om zo nodig het vuur te openen. De pakkans is, uh, is heel hoog geworden. Zeker ook uh, doordat we nu op open zee 24-7, oftewel de hele week door, uh, kunnen patrouilleren. Uh, de vliegtuigen die, uh, die rondvliegen, waar we ook de informatie van doorkrijgen, uh, is het bijna onmogelijk geworden om uh, nog illegaal hier in dit gebied in ieder geval over te steken. Bijna 1400 illegale immigranten werden vorig jaar van de bootjes gehaald... voor de zuidkust van Spanje. Dit jaar, na een maand van Frontex-operatie, zijn 211 immigranten gedetecteerd. Ook mensensmokkelaars werden gearresteerd... afkomstig uit Gambia, Algerije, Nigeria en Ivoorkust. Het is zeven minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal door naar Soedan. Want volgens Amnesty International en Human Rights Watch... vinden er op dit moment etnische zuiveringen plaats in het zuiden van Soedan. 53.000 mensen zijn inmiddels op de vlucht geslagen voor gevechten. In het allemaal minder dan een maand voor de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan. We praten met Afrika-correspondent Koert Lindijer. Koert, wat is daar aan de hand? Wat gebeurt er? De scheiding tussen Noord- en Zuid-Soedan is gewelddadig geworden. Op 9 juli is het onafhankelijkheidsdag voor Zuid-Soedan. En de gevolgen van deze scheiding blijken vooral ingrijpende gevolgen te hebben voor het noorden van Soedan. Dat wil president Omar al-Bashir inrichten op zuivere Arabische en Islamitische beginselen. zonder democratie en zonder etnische en religieuze tolerantie. In de grensgebieden tussen Noord- en Zuid-Soedan, waar veel zwarte volkeren leven. ...leven en olie in de grond zit. Daar zijn de noord soedanese strijdkrachten zuiveringsacties begonnen... ...en verdrijven daar zwarte volkeren. Dat is gebeurd maand in het omstreden gebied Abyei ...en sinds vorig weekend in de regio zuid Kordofan, ...waar nu heel hevig wordt gevochten sinds enkele dagen. Wat houdt dat in, Koert, die zuiveringsacties? Hoe gaan ze te werk? Een Soedanese mensenrechtsgroep die spreekt vandaag over genocide tegen de Noeba's in Kordofan. De Noeba's zijn het grootste Zwarte Afrikaanse, niet geheel islamitische volk in Kordofan. Amnesty International en Human Rights Watch hebben het de afgelopen dagen over etnische zuivering tegen de Noeba's. Wat gebeurt is dat Noord-Soedanese soldaten van huis tot huis gaan. Ze zetten wegversperringen op en daar arresteren ze Noeba's. En sommigen van hen worden vervolgens standrechtelijk gegeven. ...gearresteerd in de regionale hoofdstad. Kaduri is zelfs een kerk vernietigd en een andere kerk is geplunderd. Bij het VN-kampement van de VN-naties hebben zich duizenden inwoners verzameld, maar ook daar, volgens berichten, zijn ze niet veilig. Ook daar worden mensen opgepakt en geëxecuteerd. Eh, ik moet zeggen dat het nog niet helemaal duidelijk is wat er zich precies afspeelt in Kordofan. We hebben slechts uh, beperkt berichten. Maar wat we uit die berichten opmaken is dat het uiterst schalig is, het geweld, en uiterst onaangenaam. Gaat wel heel ver dit. Hè? Brengt dit de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan in gevaar, hoort. Nou ja, het doelwit van de zuiveringen zijn zwarte, veelal niet-islamitische Soedanezen. Net als uh, dat in Zuid-Soedan het geval is. Men is dus uiterst woedend in Zuid-Soedan. Maar de regering daar is zo gefocust op die aanstaande onafhankelijkheid op 9 juli... dat ze zich niet wil laten confronteren tot een nieuwe oorlog met het noorden. Maar of die discipline... Of die discipline volhouden de komende dagen in het zuiden, is de vraag. Want ook gisteren weer voor de noord noord luchtbombardementen uit op het zuiden en daarmee groeit de woede in het zuiden om terug te slaan. Ja, he, nog heel kort, even Koert, Want het noorden zou eraan meewerken, hè, aan die onafhankelijkheid. Hebben ze het zich eigenlijk bedacht? Willen ze het toch nog tegenhouden, denk je? Er zijn veel elementen in het Noord-Soedanese regime dat deze onafhankelijkheid niet dit zitten. En waarschijnlijk zullen ze er uiteindelijk wel aan meewerken. Maar de kans dat ze het zuiden destabiliseren, uh, is heel groot geworden na de gewelddadige acties de afgelopen dagen. Afrika correspondent Koert Lindeijen over opnieuw geweld in Soudaan.